Wat leuk dat je er bent. Her, ik vind niet... het zo spannend. Ik vind het leuk om weer te zijn. He, je bent natuurlijk een beetje als een gastenvastbezoeker. Uh, gasten <laughs> Vaste gastbezoeker. Ja. He, een soort, je bedoelt altijd uitproberen aan de tentoonstellingen. Nou ja, dat, dat vind ik wel leuk, want er is weer uh, iets nieuws, heb ik begrepen hier. Ja, we dus... hebben weer iets nieuws, ja. Vanwege de gelegenheid van de 25 jaar dat er een volksbos is geplant in Vlaardingen. Ja. Weet u het nog? Beter. Hoe oud ben je? Oh, oud! Ja, ik ben jonger dan 25, dus ik, ik kan... Hoe nou... oud? Ik vraag gewoon niet ja, ongeveer, gewoon precies. Ik ben, uh, ik ben 23. 23? Oké, okay, dat geeft niet. Maar dat, dat is goed dat je er bent, want daar kan je nog heel veel leren. hè? Ja, klopt, maar ik weet dus helemaal niks. Want voor... is dat erg? Of, uh... Nee, dat geeft helemaal niks. Ik leid je er gewoon een beetje doorheen. Prima, hermen. En als je vragen hebt, moet je ze stellen. Oké, okay, ik heb een vraag. Oh, leuk. Kunnen leuk. we beginnen? Ja! Ja. Zullen we dat nu doen doen? Lijkt me hartstikke goed. Want, Let's go. Want waar beginnen we? we nou, we op beginne, beginnen hier. Ja, oké. Okay, waar, waar, waar we nu zijn. Mm -hmm. Hier komen de bezoekers altijd binnen. Ja. En het is altijd heel belangrijk in, in de expositie, de eerste ruimte. Wat, voor, wat zijn de eerste indrukken die het bezoeker krijgt? Ja. Dat is le voor levensbelang. Ja, ja, ja, ja. En wat hiervoor gekozen is, heel bewust, we zijn begonnen met de objecten. Waarom? Waarom? Nou, is dat een vraag naar mij? Want, uh, dan is... Het was eigenlijk retorisch, maar beantwoord be be ze mis? Uh, uh, je moet natuurlijk eerst een soort gevoel krijgen van uh, waar het over gaat. Ook? Ja! Ik schrik een beetje. Ik had het zelf niet eens zo bedacht, zo, dat het zo ook uh, kon. Oké. Okay. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik bedoelde eigenlijk dat, het, dat, het, dat we zo een beetje kunnen teasen. Je moet niet gelijk alles weggeven. Dat is eigenlijk de opzet. Oh, maar dat okay. geeft niet, daarom was het ook retorisch. Dat was ook niet verwacht, dat is het goede antwoord te geven. Maar dat maakt niet uit, <tomst> Ga gewoon door. Ja, Objecten. Wat, ja. uh, wat, zie je, wat, zie, wat zie je hier? Ja, ik zie. Probeer het eens onder woorden te brengen. Ik zie een soort maquette van... Dat klopt? De... Ga door. Bomen. Inderdaad. Bomen. Ja? Ja dat, ja, dat is eigenlijk wat het is. Ja. Uh, ja, uh, helemaal goed. Helemaal goed. Helemaal goed. Dit is dus het volksbos. Ja, ja. is het echte. Nee, niet. Is... Want het is te de groot. De ja. in het gebouw. Ja. En het staat ergens anders al. Ja. Dus. Dus. ...is er een gemaakt. Ja, Zodat spannend. je dus in, in het klei kan zien hoe het in het grote uitziet. Ja, Eén, ja, ja, 5, ja, Dan hebben we nu iets heel leuks. Echt waar? Want je, ziet, je had het waarschijnlijk al gezien... ...hier in het midden van de ruimte zit een mooie, ja, ja, uh, mooie, mooie, mooie, mooie box... Ja. ...met een mooie uh, zwart doek eromheen. Ja, spannend. En dan mag je gaan voelen. Ja, dat vind ik, vind ik ontzettend spannend. Ik vind je dat leuk? Ja. Want het is heel belangrijk om uh, interactie te hebben met je bezoekers. Ja. Vooral met die jonge, jonge garde, hè? Ja. Jullie willen, jullie willen gewoon iets doen. Jullie nee, zijn ja, jong. Jullie willen de wereld ontdekken. in. Jullie lekker ontdekken. Ja. Lekker proeven. Lekker bewegen. Lekker maar, voelen. Ik, is nu de bedoeling dat ik met mijn handen... Ja, op zich wel. Met of, je handen, ja. Ja, met mijn handen. Ja. Nee, dan, dan, je dan. hoofd past er namelijk niet in. <laughs> <laughs> Sorry. Ja, er is toch niemand. Ik ga dan. Ja, in. ga dan. Okay. Voel eens. Ja, ik Wat ben... voel je dan? Ja. Nou? Het is een soort, soort ruwe... Ruwe... Een ruwe... Ja, een soort... Ja schorsachtige... Nou, nou, nou, nou, nou, nou! Een soort... ja, Oeh. Mosachtige... Houtige... Ja! Een soort Die? boom... Oei, oei! Oh, ja, ja. Nou, ja, Ja, ik reken het gewoon goed. Ja. Applaus! Dat is niemand. Uh, nee, ja, nee, jij hebt het eigenlijk gewoon goed gezegd. Je hebt het gewoon goed gezegd. Ja. Wat we hier namelijk hebben is een overblijfsel van de eerste boom van het volksbos. Die is omgevallen. Echt waar? Ja! Yeah. Maar die heeft het dus niet gered. Nee, helaas. Ja, dat is wel een beetje lullig. Want het moet toch juist een soort teken zijn van... Uh, het volksbos is een uh, teken van verzet. En uh, deze boom heeft niet gered. Dus dat... Jongeman. man! Sorry. jongeman. man. Ik hoorde u net heel duidelijk zeggen... Ik heb geen idee wat het hele kut volksbos betekent. Leg het me uit! En je gaat hier nu gewoon een beetje mijn eigen, eigen initiatief. Ga je hier gewoon een beetje het hele verhaal al ja, ja, Ik te heb begrepen te dat. Het over... Ik heb hier in de volgende ruimte een man staan die heeft dit helemaal voorbereid. Ja, maar en dan ga je ik... het nu weggeven. Nee. Ja. Nee. Nou dus... ja, zullen we stoppen of gaan we nog door? Nee, nee, want, nee, want, ik kan wel door, maar. Ik, ik dacht, je weet van niks, dat is leuk, testzoeken, zoeken. kan ik iets uitleggen en je weet het, je weet het allemaal al. Ik, ik dacht dat de bedoeling was dat ik ook een beetje meedeed. Heel goed, heel ja, goed, precies. heel goed. Het was inderdaad dus uh, hout van de ja. eerste pony's ongevallen, ja. hartstikke leuk. Uh, ja. Dat je het ook een beetje gevoeld hebt. Ja. Vond je het stinken? Nee. Oh? Nee, ja, ik, ik heb niet geroken, ik heb gevoeld. Ik nee, dat klopt, nee, dat ja. klopt ik vind het heel erg stinken. Okay. Maar ik heb het net erin gelegd ook. Ja, dus nee. ik weet hoe het ruikt. Weet je maar jij hoe weet het helemaal niet hoe het ruikt. Jij hebt alleen gevoeld. Ja, ik heb alleen maar gevoeld. Voelde het uh, nat? Nee. Ja, je voelt wel dat het nat ja, is hè? geweest. Ja, ja, ja, ja. Dat ja, vooral. Ja, ja, dat. O, ou, oud vocht Je voelt een beetje oud vocht Het is erin gekropen. Dat hè? klopt. Ja. Dat klopt. Ja, ja. Dat, ja, dat, voelde, dat ik, klopt. voelde ik wel hoor. Het is ook best oud hout Ja, dat is ook wel. Het uh, is Het is natuurlijk uh, heel hout Het zal meer dan 20 ja. jaar oud zijn, denk ik. Ongeveer, ongeveer. Uh, ja. om, om erbij, 21, uh, procentueel, 20. procentueel dus zit je wel erg in de goede hoek van de geodriehoek. Hé, we gaan door naar de volgende ruimte. Want daar zit onze grootvriend Maarten. Maarten! ding. Oh, hoe, hoe ga je ermee? Nee, dat weet ik, dat weet ik. Hé, uh, hey Maarten, jij hebt, jij hebt een leuk verhaaltje voorbereid. Of nee, ja, je hebt, je hebt je nee, ja, een heel verhaaltje verhaaltje, verhaaltje, verhaaltje, verhaaltje. Ja, dat, natuurlijk gewoon <t> een, dat voor volkbossen is. Ja. En dat, natuurlijk, ja. De, vroeger ook, voor die bossen, dat heeft ook al een, een functie natuurlijk nog, want dat is echt al, natuurlijk al in die oertijd, hij heeft ook kaal gelegd, natuurlijk, er gaan helemaal bomen over, ja, vroeger al oerbossen, en dan echt een oerbouwde, Oer, en dan had hij ook oerbossen. Dat gaat de tentoonstelling dus niet over. nu Dus die, die, die koeien van nu... Ja. Dus, maar ja. echt uh, uh, Nou, is natuurlijk ja. vier keer zo groot. Ze dus ja. is ja. gewoon hoger dan een mens. Ja, dat klopt. Met de oeders. Dat weet ik. Ja, maar die heeft hij dus vroeger... Ja, die wou... Maar die is allemaal weggegaan. Want het is natuurlijk met de op, van de landbouw... Het is helemaal helemaal... Ga je helemaal... Ga je helemaal jokten midden aan. Kan je aan die bomen. Dus natuurlijk... Gemmering. Kan je dit even vertalen? Ik, ik, ik zat er helemaal in hoor. Ja, maar ik kan het even niet hebben. Ik Kan ja. het vertalen nog een beetje naar mijn. Heb, heb, ja, heb ik hoor dat we, het Ja, maar het is we toch de... vrij duidelijk of zo? het nee, wordt nee, nee. geen probleem. Ja, het komt erop neer. Vroeger was, was er een oorbos en nu, nu, nu uh, het is het een nieuw bos. Okay. Um, uh, uh, Maarten. Ja. Jij, jij, Maarten, in de hoogste eigen persoon hebt geholpen aan maak van het bos. Ja, natuurlijk, dus zaden, heb ik opgekweekt. Opgekweekt de boom, is natuurlijk eh, niet alleen met zaden, maar de zaden inderdaad natte grond Dan krijg je rot en we ja. schimmel. Ja. maar die, ik veel van die zaden. Het uh, is uh, een beetje ceremonie in strooien. Okay. Dat doe ik zo even ik de kinderen leuk, Dit is een soort Zwarte gedoe. He, maar ik moet gewoon die boom die zich He? Het is veel succesvoler. Heb ja. ik dus mijn, mijn kast de thuis heb ik dit, al, al die bootjes daar al allemaal al, al begonnen. En dit doet dus ook later gewoon dat je dit meteen in de google zet zetten ja, en dat je ja. het ziet. dat je gewoon een veld hebt. En kun je er ja. alsnog uh, veld zo overheen pleuren. Maar ja. je hebt toch het idee van, oh hier is een bos. Die wil het gevoel hebben, als je als een actie Maarten. begint. Ja. En je Dit is een bos, dit is een bos, ja, ja. Ja. geen veld. Ja. Maarten. Ja. Maarten, pak het terug? Pak ja? het terug? Pak ja? hem even terug? Hartstikke interessant wat hij vertelt, hè? Ja, zeker, ja. Hartstikke interessant ja, Je, je voelt gewoon dat hij met zijn poot in de klaai... Uh... Hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij vertelt de historie niet. Nee. Hij, hij, hij, hij, is, hij, hij, hij, is, hij is... Hij is... Precies! Goed, ja. hè? Daarom, ja. daarom is het zo'n lekker ding. Dat nou, is gewoon, ja, lekker nou ja, ding. Uh, Om wie? Om, om, nou ja, ja, ja... Dat hij er is. Ja, dat hij er is. Hij is er. Nee, en dat is, heel fijn. En dat is ook wel eens belangrijk. Zeker. Heb je nog vragen, Hoi, Maarten? Nee, nee, ik ook niet. Zullen we doorgaan? Goed ja, lekker door. Ja, want ik. Uh, wat? Hoeveel ruimtes komen er nog? Of, hoe lang weet het? ik niet meer precies. Ja, hoeveel, waar, waar, hoeveel hebben we er gehad? Ik, ik ben helemaal de draad kwijt al, maar dat maakt niet uit. Even kijken wat hier is. Oh, oh, dit, dit is een hele leuke ruimte. Die moet, die moet je, die moet je echt. Ja, nee, prima. prima. Ik heb wel een afspraak zometeen Dus ik moet, ik moet ook wel... Weer... Ja, nou, dat maakt mij niet uit. Okay. Luister, kijk. We hebben hier dus een hele mooie ruimte. Ja. Hij is leeg, hè? Hij is vrij leeg. Ja, heel leeg. Hij best wel heel erg leeg. Ik weet niet precies wat er zo interessant is aan deze nou ja, die, lege ruimte. ja, dat zijn dus, dus wat, er, wat er wel is. Ja. <laughs> uh, dat zijn de drie foto's op ja. de muur. Raad eens uh, wie, wie, wie, wie die man uh, en die vrouw zijn. Die drie, daar. Ja. Eén, twee, drie. Wie zijn dat dan? Ja, dat... Weet ik niet. Nee, maar je uh, kan toch gewoon... <laughs> je kan toch gewoon... Uh, gewoon gewoon proberen te gokken dat je, dat je een poging doet? Nou... De uh, linker, die linker. De met linker, die snor de en linker. die bril. Ja. En dat blauwe overhemd, ja, En dat horloge. Ja. En zijn hand op zijn buik. ja, Gielmontagne. In één keer fout. Hartstikke goed. Uh, nee, het is uh, niet goed. En die, en die middelste? Die vrouw? Ja. Die een beetje... Ja? Ja. de te... Joosten precies, helemaal verkeerde hoek. Oh. Lijkt ze niet eens op. En die okay. linker, die andere grijze, met die bedeel? Ja, dat, dat zo kan een burgemeester of een wethouder of, of een man of een... Oké, okay, een... ik ga je nu afkappen, want het is, is, is echt kut ik, ik zei dat ik het niet wist. Ja, maar de Vries, Frederik en Verheide en Remy Poppen zijn die. Ja, dit. dat weet ik toch niet? Ik ben, ik weet ja, niet maar van weet je die... nu wie het zijn? Ja, uh, met Ray... de namen erbij. Remy Poppen voor een hele rare naam. Wie is dat, dat is een, uh... Remy Poppen. Oké, okay, nou ja, prima. Wat Was het met die snor? Ja, dat... Nee, prima. nee, nee, kijk, weet je wat? Euh, zij, zij, zij ja. die drie, ja. zij zijn de, zij zijn de, de, drijf, de motor achter, achter deze actie geweest. Door, door hun inzet is, is er iets veranderd in de stad. Ja. Dit, zijn, dit, zijn, dit is de bakermat van, van de grond waar je, waar, je, waar je in de klei doorheen zweeft. Uh, ja. Snap de... je wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Maar... Ik zeg het niet goed, maar ik snap je het. Ja, ik snap het, maar wat, waarom? Omdat ze erbij horen. Nee, ik weet wel waarom zij dat... Maar waarom is dat nu in deze ruimte zo pontificaal met... Omdat het over het volksbos gaat. Ja, maar er komt toch wel wat meer in deze ruimte. Hij is vrij groot. Hoezo? Er is verder niks. Ja, maar... Les is more. Zeker in de kunst. Oké. En het is een museum. En ook geschiedenis... Dat, dat komt het beste stotje met hele minimale informatie die heel belangrijk zijn. We laten de ruis weg. Sorry. Laten we nu naar de volgende. Oh, hé hey Maarten. Uh, hallo. Waarom, waarom sta je nu in deze ruimte? Ik wil even een bordje breken. Wat zeg je? Ik wil even een bordje breken. Wat zeg je? Ik wil even een bordje breken. Wat zeg je, wat, wat zeg je precies? Pikitanici. Oh, lekker. Wil jij wat? Ik heb nog een afspraak. Ja, dat vroeg ik niet. Nee, ik moet nu door. Nu? Ja, dus ik kan niet. Dus nee, hij wil niks. Doe mij maar een... Gentodik. Zo, ze nemen het ervan hoor, bij het museum hier. Wat? Zit je nou? Neem jezelf dan ook wat? Nee, ik moet. Ik heb nog een afspraak. Ga dan. Oké. Nou, Hermelie, ik vond het Vond het een beetje duidelijk? Nou ja... Ja, het was wel duidelijk, maar om nou te zeggen dat het echt uh, warm warm. Uh... Ja, maar we hebben het niet af kunnen maken, hè? Je kan niet in uh, uh, als je, als je, als je, als je, uh, uh, Romeo Julia uh, maar alleen de helft kijkt, dan snap je toch ook geen reet van. Oh, dankjewel Maarten heerlijk. Ja. Lekker kapot.